Hallo en welkom bij de podcast. Aan de hand van een aantal lessen die ik via deze klas beschikbaar hoop te gaan maken, wil ik je stap voor stap laten zien wat de mogelijkheden zijn van Blogger om podcasts te presenteren. Daarbij roepen we de hulp in van Feedburner om er een mooie feed van te maken die ook geschikt is voor iTunes. Op die manier kunnen Apple gebruikers zich via hun favoriete platform op je podcast abonneren. Natuurlijk heb je iTunes niet nodig om naar podcasts te luisteren, want dat kan ook prima online en eventueel via je RSS-lezer. Want Feedburner zorgt uiteraard voor een mooie RSS-feed. Het hosten van de bestanden moet wel elders gebeuren, maar dat kan op meerdere plekken, zoals bij Dropbox of op een eigen webserver. Eerder kon dat ook bij Google Drive, maar helaas werkt dat niet meer. Je kunt nog altijd audiobestanden uploaden, maar ze zijn niet goed meer te embedden als podcast. Ik zal voor deze podcasts gebruik maken van eigen webruimte. Wil je weten hoe je ook Dropbox kunt gebruiken? Laat het me dan weten door te reageren en ik maak er een aparte podcast van. Om optimaal gebruik te maken van blogger voor een podcast is het belangrijk om bij het configureren van je weblog op een paar dingen te letten. Door de optie bijgevoegde links te gebruiken, zorg je ervoor dat mp3 bestanden afspeelbaar worden in je RSS feed. Dit ga ik uitleggen via een aparte post en of screencast. Dit is natuurlijk weer een hobbyprojectje van me, dus verwacht geen regelmatige afleveringen, want daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Heb je echter een specifieke en aan dit onderwerp gerelateerde vraag, of zijn de dingen die ik uitleg niet helemaal helder, Reageer dan en ik beloof te antwoorden. Wanneer dat zin heeft, doe ik dat dan natuurlijk via een podcast. Nou, tenslotte, dit worden podcasts zonder toeters en bellen, dus verwacht geen intro's en outro's en andere mooie dingen. In principe ga ik ook niet monteren en knippen, want juist dat kost zoveel tijd. Waar het mij om gaat, is dat je leert hoe je podcasts beschikbaar kunt stellen, anders dan bijvoorbeeld via Soundcloud, Audioboom of Spreaker. Stuk voor stuk zijn dat mooie tools natuurlijk, maar ze hebben allemaal wel hun eigen verdienmodel. Bedankt voor het luisteren zover en laat het me weten als je vragen hebt of suggesties en ideeën. En wellicht maak ik er een volgende podcast van. Hoi,